De Italiaanse politie heeft 19 kostbare kunstwerken weggehaald uit geheime opslagplaatsen van Callisto Tanzi. Hij is de oprichter van het zuivelconcern Parmelat, dat in 2003 bijna failliet ging door boekhoudfraude. Tanzi werd vorig jaar voor zijn rol in het schandaal veroordeeld tot 10 jaar cel. De Italiaanse Fiat heeft kunstwerken gevonden ter waarde van meer dan 100 miljoen euro, van onder andere Picasso en Van Gogh. In Italië zijn opnieuw twee maffialeiders opgepakt. In Palermo op Sicilië werd Giovanni Nicchi opgepakt. Hij was in korte tijd opgeklommen tot de tweede man van de Cosa Nostra. Vorig jaar werd hij bij verstek veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. In Milaan arresteerde de politie de 74-jarige Gaetano Finanzati, een van de grootste drugsbazen in het land. In Britse steden hebben betogers de wereldleiders opgeroepen de klimaattop in Kopenhagen tot een succes te maken. De grootste demonstratie met 20.000 deelnemers, zoals in Londen. De organisatoren vinden dat er in Kopenhagen een akkoord moet komen over de beperking van de opwarming van de aarde. Het weer, er vallen nog een paar buien, maar er zijn ook opklaringen. Het is een graad of acht. Morgen meer wind en enige tijd regen en dat wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Show.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 Gij me vergeten, maar je danst in mijn hoofd. Je zou al lang moeten weten dat ik door jou ben verdorven. Huisvriend Gerard Joling. van het jaar. weer een topper geworden, Gerard Joling. Ja. Twee ja. weken geleden in uitzending werd hij nog boos op mij. Dat, die, dat ik die vraag stelde: Word jij de nieuwe topper? Ja. En inderdaad, hij is de nieuwe topper. Wie wat was je van gedaan? Gordon? Ja, wat is dat dan weer? Gordon Jom, ook weer jongen. de nieuwe topper. Twee dagen zijn dus het bij... met z'n vieren nu. Twee dagen geleden bij Bartet, uh, even stap, staat op. Hij werd helemaal kwaad. Ja, hij werd helemaal kwaad. En uh, twee dagen na werd bekend: Ja, ik ga weer bij de toppers. Met Joling ook nog. Maar en ja. hij heeft het nog eens goed gemaakt. Ze hebben alleen nog ja, sms-contact <laughs> gehad. Oh, nou, Gerard lieg Liegebeest van het jaar tegen maar ons in ieder geval. Het is wel het beste optie, hoor. Het is echt leuk. Ja, ik denk uh, dat het uh, wel... Um, een beste optie is, maar het is niet meer geloofwaardig. Nee, ja, dat is wel. Uh, ja. Het is wel heel erg jammer hoor, want de Toppers is best ah. wel een leuk concept. Als je daar in de arena staat, ik ben er vorig jaar geweest, of nee trouwens, dit jaar nog, met Gordon erbij. Gordon's zang is niet meer goed. Okay. Als je goed luistert, zingt hij gewoon als een kraai. Ja, maar daarom is het mooi dat er nu drie anderen tegenover staan. Ik, ik denk persoonlijk dat dit, dat dit wel een hele erg leuke combi kan gaan worden. Gaan wij erheen eigenlijk? Nou ja, misschien kunnen we even wat regelen met het management, hè? Je weet het maar nooit. En anders uh, leg ik daar wel geld voor neer, hoor. <laughs> Oké, <Okay>, Roy sponsert. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> <laughs> oh nee, uh, Amsterdam Arena. Arena. We komen eraan, hoor. Ja, ja, in ieder geval de toppers bekend. Zometeen hoor je dat vast nogal bij uh, Show News met Henry natuurlijk. Het wordt uh, weer heel erg uh, gezellig. Vandaag hebben we natuurlijk ook zometeen uh, Danny Christian in huis met zijn Mieke. Ja, hij weet het nog niet hè, dat we ook Mieke in huis. Nee, het is een verrassing voor hem. Hij vindt inderdaad, uh, We gaan eerst even uitgebreid met Danny praten en dan trekken we zo ineens Mieke in de uitzending. Ja. Ik ben benieuwd wie die gaat reageren. Nou, dat, uh, dat er meer uh, zo meteen hier nog bij Roy On Air. En uh, ja, die ook een huisvriend van ons gaat worden. Dat is Jeroen van der Boom, hè? De negentiende in de uitzending. Ja, daar gaan we bespreken. Ik kan niet wachten. Ik kan ook niet wachten. Ik vind het leuk. Helemaal ja, geweldig. dat wordt helemaal top. En uh, zullen we gewoon even het plaatje van hem draaien? Zeker. Jij bent zo. Ja. hitscore hè, die Mika. Ja, heerlijke platen heeft hij altijd. Gisteren bij de Popstars ja, was er ook een fantastische, leuke zanger die Mika nadeed. Ja. En hij, die man, die, die zangeressen duwden elkaar gewoon van het podium af. En toen viel er een ah, ja. zangeres per ongeluk. En iedereen dacht in en uit, maar die zanger ging was gewoon gewond? door. Nee, dat niet. Oh, okay. Maar die zanger ging gewoon door terwijl dat meisje viel. Helemaal fantastische show was dat. Echt heel mooi. Okay. <laughs> maar we het even kwijt. Ja, ik heb het ook gezien. Ik vond het wel grappig okay. inderdaad. Alleen zijn zang was niet zo heel erg sterk als dat mij ligt. Mijn kritische noot er even bij. Ja, we zijn ondertussen druk bezig met het bellen van Danny. Maar uh, misschien die in die auto zit of uh, weet ik veel. Net als bouwen aan de snelweg. Ja, precies. We moeten hem eventjes uit zijn auto krijgen. En dan, uh, dan krijgen we hem live in de uitzending. Ondertussen kunt u natuurlijk blijven bellen naar onze studio 023-573-0393. Ik haal. Jij herhaalt? Nee. Ja, herhaal maar. <laughs> uh, 023... Uh, 573-0393. Inderdaad. Rie, nou de, de website, dat moet lukken. www zfm.nl <laughs> Nee, entertainment for you.tk nee. En de huis natuurlijk. Nou, dat is de, even de huis Die staat al even op dit moment doorgezakeld naar de huis. Binnenkort hebben we een fantastische mooie website gemaakt door zetvoort.nl Dus uh, ja, hou ons gewoon dus lekker in de gaten. Aan, Precies, hou ons in de gaten. We, we doen een hoop moois en er staat een hoop moois aan te komen. We gaan nu eventjes naar wat rustigs. Onze grote vriend Frans Bouw heeft een nieuwe single uit. Geen woorden en dan gaan we even naar luisteren. Hoe kan ik je zeggen dat de zon veel langer schijnt? Het lijkt alsof de hemel opengaat.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 We gaan nog steeds naar Roy Onert hier op CFM Zandvoort. Ja, vanaf 1 januari entertainment voor jullie. Ja, ja. Wat kan nu allemaal van entertainment voor jou verwachten? Nou, dat is heel veel entertainment. Dat zegt de naam al, hè? Ja, dat uh, lijkt me duidelijk. Zoals, eigenlijk zo'n beetje als nu, maar dan gaan we eigenlijk steeds meer ja, mensen bellen. Steeds nou. meer proberen artiesten te bellen. Maar ook naar de artiesten toe, hè. Zoals concerten ja. langs de rode loper. Dat proberen we allemaal. Binnenkort ook nog uh, wat andere artiesten die nog niet bekend zijn. Die gaan wij ook promoten. Dat is allemaal het doel van Entertainment ja. for You. Hier op uh, ja, het lekkerste station van uw regio. CFM Zandvoort. Ondertussen ik ben, ik ben, ik ben, proberen we Danny Christian aan de telefoon uh, te krijgen. krijgen ja. En um, ja, we gaan dat uh, allemaal zien. Want Danny Christian nou, is best wel een... Uh, een gezellige volkszanger. Toch ja, eens kan. Ja, ik ben persoonlijk vanaf jongs af aan een grote fan van Danny Christian. En uh, het is gewoon gelukt. We, hem gewoon, uh, we zijn nu gewoon ja. interactief en, en internationaal bezig. Want uh, Danny die woont in Duitsland natuurlijk. En we hebben hem aan de telefoon. Goedemiddag Danny. Ja, goedemiddag allemaal. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken. Want ik begreep dat je een heel strak schema had vandaag. Om, uh, om eventjes bij ons in de uitzending te zijn. Hartstikke gaaf. Hoe gaat het met je? Hartstikke goed. Ah. Ik... Uh... Ik ben volop in de voorbereidingen voor de kerstmis. Uh -huh. Dus dat betekent altijd lekker druk, want dit is een feest dat er altijd... Uh... <laughs> lekker in de familiesfeer gevierd wordt bij ons. Mm -hmm. uh, met kerst werk ik nooit, dus op geen van de dagen. En dan ben ik altijd lekker thuis en dat is gewoon een vaste traditie. Oké, okay, dus je, dan is het echt eventjes uh, helemaal tijd voor de familie en het gezin. En de rest, uh, dat, is, uh, dat komt in januari. Ja, dit jaar is het heel bijzonder, want mijn moeder, uh, gelukkig leeft zij nog, ze is bijna 86. Mm -hmm. uh, zij komt naar ons toe en uh, mijn broers en zus. Dus het hele huis, we zijn met meer dan 20 mensen... Okay. Uh, dat wordt dus uh, samen met mevrouw lekker koken en al die dingen, want dat doe ik heel erg graag. Oké, okay. nou dat klinkt erg gezellig als je er nog ruimte over hebt. Ik hou me aanbevolen. Uh, ja, je, <laughs> je, je, je komt op de wachtlijst. <laughs> komt op de wachtlijst. Daar was ik al bang voor. Hé hey Danny, uh, ik ben even benieuwd hoe het, met, hoe het met, je, met je carrière staat. Want we zien je regelmatig op de op de Piratenverstijnen staan. En uh, bij de Tros uh, Muziekfeesten. Wat doe je daar buiten zoal nog? Nou, het is op dit moment juist heel spannend voor mij. Want ik, ben, ik heb een nieuw producersteam uh, van Manfred Jongenelis. Uh, en uh, ik heb een nieuwe platenmaatschappij en een nieuw management. Dus het is voor mij dus, zeg maar, uh, met het jaar 2010 ook gelijk de start in een nieuw begin. En dat maakt het voor mij natuurlijk, uh, de sleur is eruit. Het is gewoon weer heel erg spannend. Mm -hmm. We hebben een heel mooi album opgenomen. En uh, de laatste jaren heb ik toch een klein beetje, ja, zijn we toch een beetje naar de zeg maar, Nederlandse popmuziek toegegaan. En uh, dat was een uitstapje, maar het is nu weer, zeg maar, typisch Danny Christian En zo heet het album dan ook, typisch Danny Christian mm -hmm. Weer terug naar de slagen, maar wel natuurlijk modern. En uh, zeg maar anno 2010, maar toch weer slagen. En heel veel uh, liedjes zelf geschreven, natuurlijk ook hier en daar een cover. Uh, want dat heb ik altijd gedaan. Uh, en en uh, van, van nummers die ik zelf altijd leuk vond, die iets in mijn leven hebben te betekenen. Wat mij begeleid heeft door mijn jeugd. Mm -hmm. En uh, ja, zo is het een heel uh, zeg maar gevarieerd uh, uh, album geworden. Oké, okay. nou, en, en het is een, een Nederlands album of ga je hem ook in Duitsland uitbrengen? Het is een Nederlands album en we gaan een aantal van die dingen, van die stukken worden ook in het Duits vertaald. dan hmm. moet ik zelf nog de teksten voor schrijven in het Duits. En dan komen er een aantal andere nummers nog bij voor Duitsland en de Duitsstalige landen. En er komt na zeven jaar dus ook weer in Duitsland een album van uit. Oké, okay, dus je bent nog steeds hard aan de weg aan het timmeren. Ja, want uh, ik voel me nog veel te jong om, uh, om te zeggen van... ik ga me terugleunen en kijken wat mijn kinderen doen. Nee hoor, ik ben <laughs> zelf actief als weet ik wat. <laughs> ja, ja, nou, ja, en uh, ja, het slaat nog steeds aan. Hè? Je bedoelt, je bent, uh, joh, als jij op een podium staat, dan, uh, dan gaat de tent op zijn kop. Hè? Ik heb er plezier in, en dat is hetgene wat altijd bij mij het geval was... En... Het blijkt zo te zijn dat de mensen dat leuk vinden. Ja, je straalt het inderdaad uit. Mag ik jou een vraag stellen? Wat is nou echt het nummer waar jij... het echt? Wat is jouw all-time favorite van jezelf? Of mag het natuurlijk van iemand anders zijn? Ja, dat zijn er meerdere. Kijk, van mezelf is natuurlijk altijd Bessa show een knaller. Ja. En die hebben we ook niet zonder reden opnieuw opgenomen. Want dat wordt de komende single. Het nummer komt uit 1976 en voor mij hangt daar heel veel emotie aan, want het was mijn eerste Nederlandstalige liedje. Mm -hmm. En uh, daar hebben wij uh, een nieuw jasje omheen gebouwd. De sfeer is dezelfde, maar het klinkt dus natuurlijk nu uh, allemaal 2010. En het, ja, het gaat lekker tekeer, dus ik ben benieuwd hoe het aanslaat. Bij de Piratenfeesten zing ik op dit moment nog steeds de. De, zeg maar de oude, de oude versie van toen. Mm -hmm. En dan verbaast het me ontzettend dat zelfs de kids met 15, 16 dat nummer kennen. Ja, helemaal ja, he he he geweldig. He, het wordt met de paplepel ingegoten, hè? Roy, die wil ook nog even wat aan je hey, vragen, de Danny. Danny, um, ik uh, was ook eigenlijk benieuwd. Je woont nu in Duitsland op dit moment. Um, but, uh, wat is nou het verschil voor jou tussen Duitsland en Nederland? Nou kijk, Duitsland is mijn geboorteland. En, uh, want ik ben Duitser in Duitsland geboren en getogen. Maar mijn, uh, het, het grootste verschil ligt daarin dat ik in Nederland en in België, dus in de Nederlandstalige landen, toch uh, de liefde van de mensen heb ontzettend mocht ervaren in de jaren dat het in Duitsland niet zo goed ging. En uh, dat is voor mij op dit moment zeg maar, toch een beetje mijn tweede heimat geworden. In al jarenlang. Uh, ja. Ik blijf, als ik moet kiezen om te werken... of in Duitsland, of in Duitsstalige landen... of in Nederland of België... dan kies ik uh, allereerst voor uh, mijn Nederlandse agenda. Die heeft absolute prioriteit. En de Duitsers die moeten maar wachten tot er een dagje vrij is. <lacht> en ja, dat is hele, goed om te Misschien worden. een hele andere vraag. Hè? De tijd met Mieke. Ja, hoe, hoe kijk je daarnaar uit? Nou Mieke is altijd een, een, een, een heel erg speciaal geval voor mij geweest. In, dit, in die zin dat uh, we een beetje zielsverwant zijn, zou ik kunnen zeggen. We uh, zijn even lang in dit vak, we kennen elkaar meer dan 35 jaar... en we hebben ontzettend veel plezier altijd met elkaar gehad. Mieke is een ontzettend professionele artieste, ze is een heel lief mens... en uh, ze is net zo gek op haar kinderen, uh, of uh, op haar zoon, zoals ik op mijn kinderen gek ben. Die zijn, uh, zeg maar, gelijktijdig opgegroeid... En ja, we hebben altijd leuke tijden gehad. En we hebben nu in, in België weer een dikke hit gehad... met een nieuwe versie van Zaterdagavond... samen met Christophe en zijn zus Lindsay. Uh, ja. Dat was in de top 100... is die top nummer 5 gekomen. Dus daar waren we heel erg trots op. Okay. En er staat nog in die lijsten daar. En uh, ik ga met Mieke... Uh, zeg maar... In, 2010, uh, in de eerste helft komt er ook nog weer een nieuwe single van Mieke en mij uit. Nou, helemaal leuk. Okay. Want we hebben een verrassing, want Mieke is hier ook in de house. Hallo. Goedenavond, Mieke. Hallo allemaal. Dat ben Danny. Hé, hey, schattenbouw. <laughs> je hebt toch niet gehoord wat ik nou over jou gezegd heb, hè? <laughs> Dat, <laughs> Dat heeft ze wel ja, gehoord. Dat vertellen vertellen allemaal, hè? <laughs> nou, dan kun je zien wat ik over jou zeg. Ja, te gek, hè? <laughs> hoe kijk jij naar uh, Mieke? Mieke? hoe kijk jij naar Danny? Danny is gewoon een, een, een hele goede vriend en een, een super uh, collega, hè? Ja. Dankjewel lieve schat. Dank lieve schat. Ja. ja. het leek ons toch leuk want wij waren ook op de hoogte van die single. Dat we dan ja, als we Danny in de uitzending nemen, dan moeten we Mieke eigenlijk ook even als verrassing voor Danny erbij nemen. Nou, leuk hoor. <laughs> nou, dit vind ik er dus echt Stel je voor nou dat ik wat. Stel je nou dat nee, ik je dan dan dat je had... over mij had gezegd. <laughs> ja. We hadden wel het gestopt. Ik, ik was al heel het tijd de Ik Wanneer komt het nou? <laughs> nee hoor. <laughs> Allemaal positieve dingen. Ja, ik ja. dus kan ook niet anders. jullie zijn al jaren echt, uh, echt uh, ja, uh, goede maatjes, om het maar zo te zeggen. Ja. Nou, dat is altijd leuk. Dus dacht, dacht, dacht, voor, uh, Danny, we dachten, even een verrassingje voor Danny. Ja, ja er zijn natuurlijk zijn. zoveel dingen geweest die we samen hebben gedaan... Met ...in die tijd dat Harry Toma nog leefde. Velen zullen er niet meer weten wie dat was. Dat was de man die ooit het Schlagefestival in het leven heeft geroepen. Mm -hmm. Hij is in 1991 helaas overleden. Dat was die hele dikke man... Uh, hij was echt een instituut in Nederland en ook in België. Een echte manager nog en een hele goede uh -huh. vriend. En die heeft de gekste duetten en trio's en kwartetten van ons bedacht... met Freddy Breck erbij, met Nishamara, met Roy Black en met Chris Roberts. En noem ze allemaal op. Dus we waren gewoon één groot slagergezin. Uh -huh. ja. ja, de goede oude tijd. Ik heb nog zo'n uh, zo uh, cd'tje met, uh, met jou en... Uh... Ja, wie zit, wie, Mieke, volgens mij zingt Mieke er ook op mee. En dan hebben we nog twee. Nog een man en een vrouw. Ja, Freddy Brek en Micha. Ja, precies. Ja. Ja, dat is echt mijn old, met kerst. Mijn kerst is niet compleet als ik die cd niet geluisterd heb. Nou kijk, dat doe je heel goed. <laughs> en dan gaan we gewoon ook uh, komende kerst uh, gewoon draaien hier op CFM. Zit ja, dat zeker, we weten? Zeker, zeker weten. Hé hey, Danny, ik begreep dat jij het erg druk had. Ja, ik moet, ik moet echt weg. Nou, dan gaan we jou, gaan we jou niet langer ophouden. Bedanken voor je tijd. Hartzien, ik wens wel. jullie allemaal een bijzonder fijne kersttijd toe. ...en een voorspoedig 2010... ...en Mieke, voor jou een hele dikke kus... Ja, ...de groetjes ja. aan Mark en aan uh, Badje. Ja. ...en uh, fijne Kerstmis, hè? Hé, we horen elkaar voor Kerstmis, hè? Ja, denk ik ook wel. Hey, en wij hebben wel, als he? verrassing natuurlijk het nummer zaterdag. Ja, we gaan, in, we gaan er zo nog even met Mieke praten. Danny, wens, we wensen je een fijne avond. Oké. Okay, en bedankt voor je tijd. Dankjewel. Hoi, hoi. hoi. Okay. Uh. Zo, Mieke. Leuk ja. dat je ook eventjes de tijd hebt gevonden om met ons te praten. Ja, leuk. Hoe vond je het om Danny zo te horen praten over? Ja, enthousiast. Hè? Dus, als Danny begint te vertellen, als je een interview hebt, dat gebeurt nu ook met vier. Als hmm. we met Christophe en Lindsay met vier een interview hebben, nee, ik ga nou laten het maar vertellen. Wie kan het beter doen dan hij? Ja. Dat uh, merken we zeker. Helemaal ja. geweldig. Zulke mensen Moeten we juist hebben toch? Ja, ja, ik kan me voorstellen dat je helemaal overdonderd was van, van ja, dat zijn. Dat is uh, leuk. leuk om te horen als hij niet weet dat, dat ik meeluister. Dat vind ik wel leuk. <laughs> ja, dat was even een grapje wat we toch erin wouden houden. Maar nou even Mieke, want ja, Mieke is natuurlijk ook een, een begrip uh, hier in Nederland. Niet alleen in, ja, in België, maar ook in Nederland. Wil je even ons, ons even vertellen waar je zo al mee bezig bent? Nou, we zijn bezig ook aan een nieuw album, je hm. ook horen. Uh, wij hebben een, een nummer of acht, hebben we bijna klaar. Okay. En, uh, we zijn nog bezig met een paar mooie stukken. Zijn we nog aan het zoeken? Zijn mensen aan het schrijven? Ik ben tekstjes aan het maken. En in het voorjaar hoop ik uh, ergens dat, uh, dat het album uitkomt. Oké. Okay. Maar we, we willen het gewoon eerst helemaal klaar hebben. En dan gaan we ja, kijken. Hè. Dan, uh, dan moet hij uit. <laughs> ja, nou, dat gaan we in de gaten houden. En ja. wat, voor, wat voor album gaat het worden? Wordt het, uh, wordt het uh, ja, Belgisch talig? Of, uh, of ga je ook. Nederlandstalig. Ja, Nederlands-Belgisch talig. Ja, Nederlandstalig. En. Uh, ja, gewoon, er zijn gewoon een paar Nederlandse mensen, een paar Belgische mensen aan het schrijven. En, hmm. uh, en de teksten doe ik ook heel veel zelf. Oké, okay, je, je schrijft zelf ook veel. Nou, ik schrijf geen melodieën, maar wel teksten. De teksten wel. En dat vind ik heel leuk om te doen. Ja, dat kan ik me voorstellen. En hoe staat het met de optredens? Ik ben altijd wel bezig, of in Nederland of in België. Dus als je de twee landen hebt, dan ben je wel altijd wel ergens... Uh, in het land bezig, hè? Ja, precies. Dan heb je altijd wel wat te doen. Ja. Staat er vanavond nog wat op de agenda? Nee, of heb vanavond je van... niet. Vanavond ben ik vrij. En dat, dat doet me goed. <laughs> Eventjes bijkomen. Ja, nou, ik, heb, ik heb een drukke week gehad. De volgende week is ook druk. Dus ik vind het niet erg dat je zo'n een, uh, avondje kan ademen hier. Ja, dat kan ik wel goed voorstellen. In, uh, ja, in Nederland hebben we vandaag Sinterklaasviering. Maar hebben ze dat in België eigenlijk ook? Sinterklaas? Ja. Dat is vandaag, hè? Nee, weet je, Sinterklaas wordt in België... Uh, vooral gevierd als er jonge kinderen zijn. Oké. Okay. En dan is het als de kinderen wat groter worden, dan gaat het meer over op kerst eigenlijk. Ja ja. Ja, het dan is, het is kerst eigenlijk hetzelfde als in Nederland. Oké. Okay. Dus een beetje hetzelfde als in, uh, in Nederland, hè? Ja, denk ik. Sinterklaas, ik vergeet het al bijna. Misschien als er straks kleinkinderen komen... dan, ga je het weer, uh, dan krijgt het weer betekenis, hè? Ja, ja dan, uh, dan, uh, dan krijgt het weer betekenis. Hé, hey, Mieke, we vonden het hartstikke leuk... dat je even tijd vrij kon maken om bij ja. ons in de uitzending te zijn. Zijn er nog dingen die je daar kwijt wil aan onze luisteraars? Nou, ik hoop dat we, voor iedereen die luistert... Uh, heel mooie feestdagen... en uh, een, uh, vooral goede gezondheid voor het nieuwe jaar... dat is, denk ik, het allerbelangrijkste... En dan komt de rest vanzelf, hè? Ja, precies. Zeker weten. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Jij ja, heel veel Dankjewel. succes met, met je nieuwe album straks. We houden het in de gaten. Dankjewel. En uh, ja, hopelijk mogen we tegen de tijd als het album uit is... nog een keer contact met je opnemen hoe het, hoe het allemaal loopt. Heel graag. Tot die tijd. Nou, goed. Goed. Ja. Hou het even bij je, bij je single die nu in België erg hoog staat. Zaterdagavond. Bedankt voor je tijd. En ik wens je nog een hele fijne avond. Dankjewel. Hoi. Doei, Mika. Hoi. Doei, doei. Hoi. Hoi. Jan Smit met zijn vrienden en een tuintje in je hart. En dat is zo'n nummer wat gewoon de rest van de avond in je hoofd blijft zitten en je er niet meer uit krijgt. Ja. ja, hij heeft ook al heel veel andere versies hè. Een tuintje in mijn broek bijvoorbeeld. Ik wil het niet uh, weten hoor, een ik wil het in mijn echt niet weten. <laughs> nee, maar ja, ik heb het maar over die parodieën. Met het toppertje bijvoorbeeld ook, dat liedje is van uh, Sinterklaas. Uh, we hebben heel veel leuke parodieën op uh, leuke platen. Ook lachwekkende gewoon. Dus uh, dat, dat vind ik gewoon geweldig altijd. Dat ben ik okay. even kwijt. Hé, hey, maar we gaan even snel naar een plaat. Zo meteen hebben we popstar Henry met shownieuws. Maar we gaan eerst naar een plaatje van hem luisteren. Ja, uh, yeah, you Let Us Go hè, van uh, Henry van Wijmelen. We've quarreled through another night. We just can say it's all right. As a tear rolls down your face. I think about our sorry case All the years that passed us by We kept building this hurtful life What about some honesty? And silently we turn to bed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 Can't you hear it crying out? Let it go, let it go, don't keep holding on when the love is gone, let it go. No one wants to hurt the other one.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 He? Henry, topstar Henry, en we hebben hem ook live in de uitzending. Ja, daar zijn we weer. Goedenavond goedenavond. Ja, we zijn weer helemaal terug, natuurlijk. En uh, ja, dat is goed te vertellen, denk ik vandaag, hè, eigenlijk. Ja, hé hey, Henry, hoe, uh, ja, je bent eigenlijk, jij hebt gewoon de Max Factor. Ja, het schijnt zo, hè? De max factor. <laughs> ah, heb, heb, heb, heb, heb ja, je gezien? was van de week uh, bij uh, Max uh, op bezoek hè, bij uh, ja, hoe heet dat programma ook weer? Uh, tijd voor Max. Ja, ja, tijd voor Max, inderdaad. Ik ja, ja, was met ja. Tijd voor Max in uh, uitzendingen en dat ging over oudere popsterren. Ja, het, gaat, het ging erom dat uh, ja, wat gebeurt er dan met je, wat voor impact heeft het op, als je op latere leeftijd, als je een show meedoet en dan zover komt. Dat is een vrij, vrij, ja, vrij bekend wordt eigenlijk door die show. hè? Wat doet dat met je? Ja, dat heeft iedereen kunnen zien, dus. Uh. Ja, het was uh, een hele leuke uh, duidelijke uitzending, moest ik eerlijk zeggen. Ja, ik vond op een gegeven moment, de, ja, het thema werd een beetje omzeild, maar ik dacht ik wel toch even op, die, op het thema gaan zitten, maar wat doet het nou eigenlijk, je? met je, binnen, binnen, uh, binnen je eigen gezin. En uh, ik dacht dat het wel redelijk overgekomen was bij iedereen. Ik heb er leuke reacties op gehad in ieder geval. Jazeker. We gaan even snel naar de show, want Koele uh, Piet gaat zo meteen bellen. Dus uh, we moeten het heel even kort houden. Nee, is prima. Is het prima. gaat uh, helemaal goed hier. Um, ja, Patricia Pij in de Playboy. Uh, de beelden zijn opgedoken. Ja, gisteren was het Heb je ze uh, al gezien? Uh, <laughs> ja, bij Popstars waren de ja, beelden. Ik heb ze al gezien. Hè. Het was een combinatie van vroeger en van nu. hè Ja, het zeker. Ja, ik bedoel, uh, ja, voor mij mag het. Ik heb er geen problemen mee, hoor. Oh. Nee? Wat vond je van het shirtje die ze gisteren had bij Popstars? Oh. Ja, dat, dat veranderde nog alles een keer, hè. Dat viel een beetje uit, geloof ik, of zo was dat. <laughs> uh, ja, zeker weten. Um... Ja, dat kan gebeuren natuurlijk, hè. Dat uh, klopt. Ja, dat, dus, wat ik zei dat, hè, er zat net, er straks nog iets anders aan, hè. Ja, het zat eerst een, een paars shirtje aan, dat viel bijna uit, uh, je zag de borsten ja. bijna. En ja. <laughs> toen opeens had ze een zwart shirtje aan. Ja, aan de andere kant, uh, ja, als, je, als je in de Playboy staat, dan maak je echt een druk, als je in een live-uitzending bent, dan maakt het er ook niet meer uit, of wel? Nee, dat denk ik uh, in principe denk ja. dat, uh, ook niet, maar geloof ik vond de redactie van uh, Popstars dat niet zo fijn. Nee, dat zou natuurlijk, kunnen, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Dus uh, dat hebben ze maar gauw verwijderd Maar dat maakt niet uit, het was, was natuurlijk even, het viel wel op inderdaad, ja, je bent dus niet de enige die het opgevallen is. Dat is wel heel erg leuk in ieder geval. Maar het was, weer een, het was weer een goede show gisteren, hè? Ja, helaas. Uh, ja, Davy uh, in, ja, uh, in de, in de Sing-Off, hè? Ja, helaas. Ja, goed. Ik bedoel, uh, ja... Uh, ja, zeg het maar. Wie, uh, is het terecht of niet terecht? Ja, dat, uh, ja, ik vind van niet. Ja, kijk, dat bedoel ik. Dus er zijn erbij die gisteren toch iets uh, ja, minder presteerden. Ja, ik weet niet waar het dan ligt. Ik heb geen idee. Nee. Dus, uh, het uh, was een nummer van Lady Gaga, en uh, ik vond niet dat ze slecht deed. Nee, ja. ik vond dat ze het juist uh, heel erg uh, leuk deed. Want ja, je hebt het ook vorige week kunnen zien, uh, Robin Seilstra ook in de sing die ook gewoon een fantastisch zong. Ja, vond ik ook, ja. Ja, en dan, vond ik, en, en, dan vind ik dus Joshua en Sander, uh, die ja. zitten dus ook in de singhof. Ja. Uh, ja, Daar was het eigenlijk wel een beetje terecht voor, vond ik. Ja, dat uh, zeker. Want ik vond het inderdaad toch iets minder dan de rest. Ik vond Robin de Kerel erg goed zingen. Melly zo goed. Ja, ik vond het een goede uitzending eigenlijk gisteravond. Ja, dat was een hele leuke uitzending. Ode ook aan Ramse Shaffia. Helemaal terecht. Ja, vind ik wel. Het is een fotograaf geweest die op een gegeven moment zoveel heeft... voor het Nederlandse lied. Niet alleen het Nederlands maar ook voor het theater natuurlijk. Dus wat dat betreft was het natuurlijk terecht dat daar een beetje aandacht aan besteed werd. Ja. Nou, dat hebben wij in het begin van de show ook gedaan. Hendry, tot slot. Ja, we hebben het er al heel veel maanden over gehad. De nieuwe toppers zijn bekend. En uh, wie, heeft, wie heeft er gelijk gekregen? Ja, sowieso dat... Uh, ja, dat, dat ja, we hadden het gebed, hè? Ja. Wat was dat ook alweer? Oh, oh, oh. Wat hadden we ook alweer gebed? Om een kratje bier hadden we gebed. dat Het was, is al best wel een tijdje geleden. Jij durfde, te ja, er was in ieder geval wat, maar ik denk geloof ik dat jij, ik weet niet meer per se, maar geloof ik heb jij gewonnen. Um, ja, Gerard Joning terug in de topwars, Gordon is ook weer terug. Ja, wat denk je zelf Henry? Ja, het is wat ik altijd beweerd heb en gezegd heb. Ik vind dat uh, deze drie die kan niet goed bij, bij elkaar passen. Dus niet alleen qua uitstraling, maar ook qua stijl en, en wat betreft qua, qua klankkleur. Dus harmonisch geluid. En uh, ja, dat, dat, daar sta ik nog steeds achter. En dat heeft, denk ik, andere mensen hebben dat ook gehoord, waarschijnlijk. En maar komt er ja. een andere vraag, Henry? Is het nog wel geloofwaardig, de toppers nu? Ja, dat is een andere vraag. <laughs> dat is een andere vraag, ooit. Want ze hebben best wel gelogen afgelopen tijd. Wel leugentjes voor best wel noemen ze het zelf. Maar ja. Ik, nou, uh... ik, ik, wat, wat ik dus vind, is dat de combinatie met vier man. Uh, ik denk dat het iets is van de laatste tijd. En dat zou moeten blijken of het inderdaad uh, met vier man de, de juiste combinatie is. Ik, ik wil het wel eens horen. Nou, we gaan het uh, allemaal zien. Wij gaan er in ieder geval uh, gezellig uh, heen uh, dit jaar of komend jaar, denk ik. Uh, ja, ja, En uh, we zijn gewoon benieuwd... Zeker weten, Roy. Zeker weten. Nou, we hebben nog twee, wekentje, twee weken te gaan uh, voor het einde van uh, Roy On Air natuurlijk. Dan gaan we over ja, ja. naar Entertainment For You. We hebben nog een stukje kerst en dan uh, in het nieuwe jaar, 2 uh, januari, starten we natuurlijk met uh, Entertainment For You. Jij bent er ook weer gewoon gezellig bij. Ja, zeker weten. Dus je, dat, weet te, uh, je weet me te vinden, dus een, uh, ik ben weer helemaal bereid. Nou, wij hebben er uh, heel veel zin in. Hey, um, tot slot. Kerstplaat van Thomas Bergen. Met uh, exclusief natuurlijk uh, met 100 NL. Ook helemaal geweldig, hè? Dat dacht ik wel, hè? Ja, ik vind het Thomas het op dit moment heel erg goed doet. Dus uh, wat dat betreft uh, perfect. <laughs> nou, uh, uh, helemaal geweldig, toch? Ja, nee, zo, absoluut. En dat, mag ook, dat mag ook wel eens gezegd worden, hè? Zeker. Hey, Henry, mag ik jou een fijne pakjesavond wensen? Ja, ik, ik vind jullie ook. Doen jullie uh, ook wat gezelligs? Ja, we zitten nou lekker te voortduren. Ik weet niet of je op dat achtergrond al wat geluiden hoort van geknetter. Nee, dat hoor ik niet. Maar oh, ik wil jou ja. heel erg bedanken, want we hebben echt haast in deze show. Ja, is goed. Joh. En uh, wij gaan over naar uh, onze nieuwe, uh, de Zwarte Piet van Nederland, Koele Piet, Henry? Hé, hey, toi toi allemaal. Oké, okay, ja. fijne pakjesavond. Doei. Hij is geland hoor. Koele Piet, goedenavond. Hé, hey, hallo allemaal, hoe is het? Goedenavond, Koele Piet. Yeah. Hey. <lacht> een, een drukke avond en dan toch even tijd om ons uh, te woord te staan. Ja, geweldig. Ik, ik ren echt van hoppen, dat wil je niet weten gewoon. Ja, dat kan ik me voorstellen, heel Nederland door. Ja man, het is de, de leukste avond van het jaar, dus ik heb het helemaal naar mijn zin. Ja precies. Waar ben je nu op het moment? Op dit ogenblik uh, ben ik in Badhoevendorp. In Badhoevendorp, oké. Okay. Ja. En dan ga je? moet je nog echt naar het zuiden van het land of heb je, zit jij in de regio uh, Noord-Holland zo? Ja, Noord-Holland midden. Ik ga zo meteen ook nog naar Utrecht. Je gaat zo ook nog naar Utrecht? Ja. De, nou, dat is een drukke avond voor je, maar morgen kunnen jullie weer lekker met de op de boot uitrusten natuurlijk. Uh, morgen vroeg uh, gaat de boot heel erg vroeg. Ik geloof dat we niet eens hier blijven. We gaan gelijk weg. Jullie gaan gewoon gelijk morgen vroeg weg? Ja, we gaan gelijk aan boord en dan uh, zijn we weg. Ja, nou, maar dan hebben jullie toch even tijd om uh, op het dek te gaan liggen en een beetje bij te kleuren, of niet? Ja, we gaan lekker in de kooien liggen en dan gaan we nog even wat sterke verhalen vertellen en dan zijn we weg. Je komt in de uitzending. Ja, ja, het... Oké, okay, nou dat is hartstikke leuk. Hé, hey, uh, we hebben een, een, een, een hele jonge luisteraar uh, die graag eventjes, eventjes met je wil praten. Vind je dat goed? Ja. Ja, wie is dat dan? Dat is wie Die rand... hebben we aan het telefoon. Oh, hoe heet ze? Dat is uh, Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Wie is hallo? dit? Nee. Hallo. Hallo, ah, hallo Marie? <laughs> ze klinkt niet echt jong. Nee, ze klinkt niet echt jong. Nee. bonwin goedenavond. Nee. En dat is Henry, geloof ik, dit hoor. Ja, ik ben er nog steeds, ik ben er nog steeds, ik ben nog niet weg. Ga... Oh, we gaan Henry even ophangen, ja, <laughs> dat is een foutje. Henry, Henry moet wel ophangen, dan is die lijn bezet. <laughs> ja, dat is uh, popstar Henry van, show, van onze shownieuws. <laughs> oh, ik kijk geen popstars, sorry. Nee, ik kijk geen popstars in Spanje. dan nee, ben ik er toch veel te druk voor. En trouwens, ja, nou ja, dat is een jaar leuk en dan hoor je er niks meer van zo. Nou, we gaan even kijken of we er nu wel aan de telefoon hebben. Ja, wie heb je? Hallo. Ja, dan wordt er wordt nog even gebeld. dan nog even gebeld. Oh. Ja, <laughs> jij wil weer veel te snel, hè? Ik ja? wil heel snel, maar Koelenpiet, Piet. Um, ja, hoe is het nou om met Patricia Pay te zingen, dat wil we natuurlijk weten. Ah, Patrice is natuurlijk een wereldwijf om maar even heel, heel erg populair te zeggen. Maar Patrice is echt een schatje hoor. Ja? Kom niet aan Patrice, dan kom je aan Koelenpiet. Piet, denk ik <laughs> hoe... ja, nou, ja ze, ze is gewoon heel lief en ze is uh, heel erg uh, aardig voor mij. En het is een goede zangeres en het is een lieve vrouw. En uh, iedereen mag vinden wat hij van haar vindt. Maar uh, ik, uh, ik ben heel positief over haar. Oké, okay, ja, het is ook een geweldig mens. Ik vind ook, zoals je ziet, hoe ze de, hoe ze de, de, de show popstars doet. Het is gewoon, ja. Ze geeft zoveel goed, goede feedback. Hartstikke leuk. Ja, maar ook eerlijk, weet je wel. Ze is ja. gewoon heerlijk recht door zee. En wat je ziet is wat je krijgt. En ze is, ze is niet echt uh, iemand die heel politieke antwoorden geeft en zo. Daar is ze gewoon niet van. Nee, ze is nee, ja, dan gewoon... Een, uh, ja, leuk. Lekker oprecht gewoon. Ja, precies. hey je hebt ook een aantal singletjes lopen, hè? Dat gaat ook goed, of niet? Nou, weet je wat het is? Die hele single- en platenbusiness, nou, dat, dat is zo ontzettend ingekakt. Ik, wil alleen dat, uh, ik hoop alleen dat alle kinderen de liedjes leuk vinden en hoeveel er nou verkocht wordt en zo, joh, dat vind ik helemaal niet meer zo interessant. Nee, het gaat zo... Want laten we eerlijk zijn, er staan dingen in de top 100 waar ik nog nooit van gehoord heb <laughs> en waar ik echt mijn hoofd bij krap hoe dat ooit in de top 100 gekomen is... Dus uh, da daar kijk ik niet meer naar. Ik wil gewoon dat alle kindjes de liedjes uh, horen en leuk vinden. En dan ben ik heel erg tevreden. Oké. Okay. Nou, we hebben de uh, luisteraar aan de telefoon. Die, uh, ja, die heel erg fan van jou is. Met wie spreken wij? Bromwins Knol. Hoi. En, hey. Oh. Hoi. En weet je wie? Hallo. We hebben Koele Piet aan de telefoon voor jou. Ja. Wil je wat, wat vragen? Wat gezellig ja, ik wil geloof ik wel wat vragen. Vraag maar. Wat wil je vragen? Zeg het maar, ik luister naar je. Nou, ik wil heel erg graag vragen, uh, maar waarom zitten jullie eigenlijk soms uh, het boek eigenlijk te pakken van uh, klasse? de klasse? Het boek van jullie klas hadden we het boeketje. Sinterklaas aan het vieren? Um, ja, ik vind Sinterklaas, ja. Oké. Okay. Oh, dat zal je leuk vinden. Ik heb je al pakjes gehad of niet? Ja, ik ga vanavond weer een schoen zetten. Oké, okay. <laughs> nog een keer. Nou, ik hoop dat we tijd hebben om hem te vullen met al die pakjesavonden door heel Nederland. Nou, je kan het altijd proberen. En je weet het, als er niks in zit, dan is het niet omdat je stout bent, maar omdat wij het gewoon te druk hebben, oké? Okay? Ja. Oké, okay, lieverd. Nou, ga maar gauw weer terug naar papa en mama. Ja. Doeg, doeg, doeg. Fijne avond. Doeg. Doeg. doeg. Hey, Koen <laughs> ja, bedankt ja. Voor, je, voor je tijd. We, ja, ja, natuurlijk. Moeten, wij, altijd goed, joh. Wij ik moeten eruit, het is bijna 7 uur. We okay, gaan nou, je single nog even draaien. Ja, heel veel succes. Ik vind het een geweldige pakjesavond. En, en jullie heel veel succes nog. Dankjewel. Dankjewel. Succes en de goede als Sinterklaas, hè? Sinterklaas. Sinterklaas. Sinterklaas. Zal ik doen. Hoi. Okay. Doe, doe. Ik had totaal geen zorgen, ik stond op met een lach. Ik liep al naar de haven en was helemaal klaar. Maar ik dacht ik op de kaarten, de boot lag niet langer. Het was een drukke uitzending vandaag, jongens. Poep, ja, het zweet zat op mijn hoofd. <laughs> Trouwens, morgen wordt uh, Sinterklaas uitgezwaaid in Haarlem. In Haarlem? Haarlem. In Haarlem? Ja. Oh, dan gaat de boot weer weg. Ja, en dan kan je hem uitzwaaien. Okay, Als u daar wat leuk. informatie over wil hebben, ga dan naar www.haarlem.nl. En daar vindt u alle informatie op over de uittocht van Sinterklaas. Ja. Het was een fantastische uitzending. We willen Danny, Christian en Mieke heel erg bedanken. We willen Bouk heel erg bedanken. We willen Piet Diego heel erg bedanken. En natuurlijk Popstar Henry ook bedankt. En jullie ook ja. bedankt voor een gezellige uitzending. Ja, het, ja, het was, het was een top uitzending. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, yes. zelfde zender. Een hoop bekend. De mysterieuze Beller heeft helaas niet geweld oh, yeah. vandaag. Misschien volgende week. volgende week. Zwaar <laughs> teleurgesteld. We hopen ja. dat ja. volgende week. En anders stuur even een redactie-mailtje naar uh, Roy@zfmzandvoort.nl ja. of ga naar onze website www.entertainmentforyou.tk. Bedankt voor het luisteren. En ik zeg u, bye bye. Later. Later. Dag Sinterklaas. Fijne pakjesavond. Fijne pakjesavond. Ja. Ciao. Doei. Dag Sinterklaasje. Dag. Dag.